De Turkse regering heeft nog eens ruim 200 arrestatiebevelen uitgevaardigd... in een nasleep van de mislukte koe in 2016. De mensen van wie de aanhouding gelast wordt... worden verdacht van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Hij zit in de VS, maar wordt door president Erdogan gezien... als het brein achter de mislukte staatsgreep. Sindsdien maakt de Turkse politie massaal jacht op zijn volgelingen. Onder de 228 mensen tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd... zijn vooral veel militairen. Als het naar regeringspartijen CDA en D66 ligt... komt er bij Almere een nieuwe woonwijk met 25.000 huizen... en een snelle metroverbinding met Amsterdam. Het geld moet deels komen uit het nog op te richten investeringsfonds van het kabinet. Al jaren ligt er plan om te gaan bouwen in het gebied Almere-Pampus. CDA en D66 willen dat niet meer op de lange baan schuiven... nu er zo'n groot woningtekort is, vooral onder de middeninkomens. Bij de Britse bank ASBC verdwijnen er de komende drie jaar zo'n 35.000 banen. Bij de in Londen gevestigde bank, die vooral actief is in Azië... werken wereldwijd nu nog zo'n 235.000 mensen. De bank hoopt met de reorganisatie 4,5 miljard dollar per jaar te besparen. HSBC heeft veel last van de Amerikaanse Chinese handelsoorlog... en de onrust in Hongkong. Een van de belangrijkste pijlers van de bank. De uitbraak van het coronavirus heeft de situatie nog verder verslechterd. In de zaak tegen Harvey Weinstein... beraadt de jury zich vandaag over de beschuldigingen... van seksueel misbruik die de filmproducenten lasten zijn gelegd. Er waren meer dan 100 beschuldigingen. Het huidige proces spit zich toe op twee vrouwen... van wie de een zegt dat Weinstein haar op een hotelkamer had verkracht. De ander zou in zijn appartement door hem tot orale seks zijn gedwongen. Het weer het is droog en zo nu en dan is er zon. Vanmiddag raakt het bewolkt met kans op een enkele bui... en er staat een stevige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur komt uit rond de 9 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort tussen 12 en 2 uur Een hele goede middag allemaal We zijn weer bij Zandvoort lunch Een klein startprobleempje, maar ook oh, dat is opgelost uh, Tegenover met Dolly, hallo Dolly Hallo Jan. Hallo? Mijn microfoon stond nog in de slaapkamer. Ja, Die was nog nou ja, ver weg. Het was allemaal in de al natuurlijk. Zo he. ver weg van mij. Wat een gezelligheid hebben we hier weer. Wat gaan ja. we doen vanmiddag, Dolly? Ja, nou, ten eerste even de luisteraars welkom heten. Goedemiddag, allemaal. En, uh, ja, we, uh, we gaan er weer een leuk programma van maken, denk ik. De, de, de, um, wat dingetjes, met nieuws. Jan doet de... Uh, wat zeg je? We hebben wat leuke nieuwtjes, denk ik. Ik hoor geen muziekje meer. Heb je de muziekje uitgezet? Oh, ik denk het, ja. Even oh. kijken, hoor. Even kijken. <laughs> nee, ja, maak we niet uit. ZFM ja, luncht. Ja. Oh, we gaan ja. nog een keer. live. We gaan nog een keer. Ah, tussen 12 ah, Maar praten ah, we door, zet de muziek ja? al even af. Ja? Oh, zet je hem nu weer af? Ja, ik heb okay. hem af. nou goed. Um, uh, Weerberichten waren. Ja, nou uiteraard. ben ik een beetje verslag. Omdat, het, omdat je het helemaal... Ik doe het helemaal ander in. Ja, oké. Okay. Uh, ja, tuurlijk. Weerberichtje hebben we. We hebben nieuws, uh, items, neem ik aan. Ja. Ja. En uh, wat gezellige deuntjes tussendoor, denk ik. En ik ga straks bekendmaken... wie de twee uh, tickets heeft... Uh, de entreebewijzen heeft gewonnen... Uh, voor de huishoudbeurs. We hadden nog twee entreekaarten beschikbaar. En die zijn, daar is inmiddels een winnaar voor... En ik ga haar straks op de hoogte stellen dat ze gewonnen heeft. En wellicht krijgen we haar nog aan de telefoon vandaag. Wat leuk. Ja, toch? Zeker wel, zeker ja, wel. Ja. Nou, het is uh, nu uh, naar buiten kijken lekker weer. Het waait niet zo. Het is een, een lekker fris windje. Een ja, uh, Zonversweertje. Als ik, als ik het goed begrepen heb, gaat daar straks weer verandering in komen. Dus als je wat buiten te doen hebt, doe het nu. Nee, oh, doe zo. het nu niet. Blijf nog even lekker luisteren. lekker luisteren. Oh, wat een slecht advies, Dolly. Na tweeën mogen jullie het gaan doen. Na tweeën. Ja, na tweeën. Nou, gaan we beginnen met een muziekje, Dolly? Uh, laten, laten we het doen. Gaan we het doen. Ja. Hier is hij.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 first hello. She gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart Things, with angel songs, with wild imaginings, she fills my soul. does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away. And she'll Het was Barry Menelo. Dat ligt bekend bij heel veel mensen. Een Amerikaanse zanger. Barry Menelo is geboren als Barry Allen Pinkers. 17 juni 1943. En heeft heel veel muziek gemaakt. Hij groeide op in Brooklyn. Zoon van een Joodse immigrant. En zijn vader gezin toen hij nog heel jong was. En toen is hij eigenlijk... Hij is een beetje heel met die muziek ingerold. Hij heeft heel veel cd's. Heel veel muziek gemaakt. En is ook heel vaak gecoverd zijn nummers. En kortom, het is een zanger... Met een hele goede historie en uh, dat u nog lang bij ons mag blijven. We gaan het tweede nummer voor u draaien. Wie heeft het niet gekend? Barbara Streisand, stem uit duizenden. Vandaar met die ook heel veel cd's en heel veel muziek gemaakt heeft. Dat is dus uh, Een uh, stukje nieuws uit de regio. Uh, de Harlem Night Skate gaat dit jaar waarschijnlijk niet door. Tijdens de voorbereiding voor het nieuwe seizoen kreeg de organisatie te horen... dat de politie helaas de gewenste ondersteuning niet meer kan bieden. De Harlem Skate Night is een skate-tocht door de regio Harlem... en wordt in de zomermaanden regelmatig gereden. Het evenement bestaat al twintig jaar... maar door capaciteitsproblemen bij de politie lijkt nu het doek te vallen... Nou, wel erg jammer natuurlijk, want in een Facebookbericht van de organisatie valt te lezen dat er één geen nodig is om de deelnemers te begeleiden tijdens deze skatetochten. De politie heeft de organisatie echt laten weten dat ze dit jaar geen ondersteuning te kunnen bieden. De organisatie voelt zich daarom gedwongen het evenement te stoppen. En wat ons betreft daarom geen politie, geen nieuw seizoen van de Harlem Night Skate. Erg jammer, want het was toch een heel populair item. De organisatie achter Harlem Night Skate reageert tegenover en haar nieuws teleurgesteld. Bij een oncommercieel dansfeest kan 150 man worden ingezet en bij de kleinere evenementen verdwijnt het. En uh, het is natuurlijk een stukje waarheid. Skilled baby, ja. Er is ook nog een, uh, na 20 jaar is het namelijk een begrip geworden. De sound, uh, Night Nightskate. Er zijn vriendschap en huwelijk uit voortgekomen. En afgelopen zomers zag zelfs een, uh, een heuse skilled baby het levenslicht. Nou, nou, nou. Toppers 2010. We zijn officieel begonnen. Hey Koffie komt, koffie, koffie, lekker wacht die koffie Wat knapt oh, de mens daar verloopt ja. Gooi je schoonmoeder uit de raam. en de ijskast erachter aan Laat je eigen maar helemaal gaan Gooi je schoonmoeder de raam. en de ijskast erachter aan Laat die fles nou maar It's not that I'd my... Ja, wie heeft dat niet herkend? Onze toppers, het jaarlijkse festijn, wat altijd in omstroom in de Arena gehouden wordt. En uh, wat heel uitverkocht en heel gezellig is altijd. Uh, dit was een versie uit uh, 2010, alweer een oudje. En dat hadden dus de bekende de Gordon, de René froker uh, u kent ze allemaal wel. En uh, lekkere muziek om even gezellig naar te luisteren. Halleluja, zong uh, Rudy Axel Pell, een uh, Duitse uh, zanger. En uh, heel typisch, dit nummer is dan nog heel vaak op de plaat gezet. Het, het, het vreemde is, hij is ooit uh, uitgebracht door Leonard Cohen. En sinds hij overleden lijkt het wel of, of die plaat steeds door meer mensen of door meer artiesten gezongen gaat worden. Maar ja, dat is niet zo, want het is een schitterend nummer. En, uh, we gaan zo meteen natuurlijk naar het weerbericht, maar zoals ik hier even kijk bij rtl nieuws, wij aankomend weekend krijgen we mogelijk al te maken met een unieke situatie. De kans bestaat namelijk dat storm Ellen er op bezoek komt. Drie zonnestormen op een rij is bijzonder, legt Dorrestein uit. Het is nog even afwachten, maar er wordt weer veel wind verwacht en bestaat een kans op zware windstoten tussen 75 en 100 kilometer per uur. Het gaat maar door deze periode. Wat zal het zijn? Ik weet het niet. Misschien. Oké. Okay. AHHHHH Heette dat, dat kwam van de Kast, dat is goed. die een aantal jaren geleden een formatie afkomstig van Friesland en die hebben zo'n hele leuke muziek gemaakt. Hij is toen helaas, hij is verder gegaan, ik meen op de solo tour en dit is een lekker nummer, het heet In de Wolken en eigenlijk heeft dat een beetje te maken met het volgende nummer, want dan gaan we die ook even opzetten nu. Clearwater Revival, heb je ever seen the rain is uh, wel toepasselijk op deze laatste week die we achter de rug hebben met al die regen en die wind en uh, we gaan het uit maar we gaan wat zomers opzetten. Zullen we dat doen, Dolly? Disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma De por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama cama cama baby Te digo con mi simulo Que tengo la camisa negra y debajo Tengo el difunto ja, deze muziek doet het toch een beetje uh, verlangen naar de komende maanden, Dolly Vind jij ook niet een beetje, hè? Ja, zeker wel. Ja, ik denk dat iedereen uh, graag weer even lekker met zijn voeten in, uh, ja, in het zwingetje gaat staan, hè? Natuurlijk, het gaat ja. allemaal weer een beetje aankomen. En, uh, nee hoor, het komt allemaal wel goed. En het liefst zonder harde wind, want ik, ik hoop toch niet dat we dit jaar uh, het einde van het alfabet gaan halen hè, met die stormen. Uh, nou ja, bij die J van, als we bij de J van Jan zijn gaan ze stoppen, denk ik. Zou het? Nou, misschien wel. Daar hebben ze er genoeg van. Heb ik nou, met mijn naam in ieder geval nog genoeg van een storm? Ligt onze ja toch? Ons mens. Ja, natuurlijk. Nou, maar de, D, de D kan niet meer de Dolly, die is al geweest. Ja, ja toch? Gelukkig, gelukkig. Oké. Okay. Ja. Uh, Gerard uh, Joling, die houdt er zo van. Wist je dat? Ja, dat, dat heb ik wel eens meegemaakt. Ja, want Gerard Joling kwam vroeger veel in Zandvoort op het strand. Ik weet ja. niet of dat nog zo is, maar... Ja. Oh, die, die, die kan je wel voor een feestje vragen, hoor. Nou, die houdt ik, ervan. Hij heeft zelfs een liedje opgemaakt. Die houdt er zo van. Dat bedoel ik. ja dat was ons uh, Gerard, Joing. en we gaan nu uh, naar Dolly. Ja. Je mag hem nog heel even. Oh, wat had ik hem al aangezet. Ja, dat was zitten Dolly. Ja, ja ze staat ze staat te trappelen. Ze staat Hoor te je trappelen, dat? Ja. ja, ja, ja, ja. En en de en de, de, de fans en de, de, de gespitste luisteraars die hebben al gehoord over wie we het gaan hebben. Uh, we hebben een jarige vandaag. Ja, er zijn meerdere jarigen, maar we hebben er eentje uitgezocht. En dat is niemand minder dan Randy Crawford. Uh, ze heet trouwens Veronica uh, Crawford. Maar dat, dat bekt schijt maar niet zo mooi, dus uh, gekozen voor Randy. En uh, zij is geboren op 18 februari in 1952... Dus uh, die, die, die is al aardig aan de leeftijd aan het geraken. hè? Inmiddels? Zeker wel. Ja, ja, ja. jeetje, Mina. Kan je dus eens wat geen jonge op... Blom meer? Nee, zeker. Wel een blom, maar niet zo jong. Ja, ja, ja. Nou ja, ze is uh, in Cincinnati opgegroeid. En uh, ze zong als kind al heel erg veel. En, en vooral uh, op school en in kerkkoren. En toen ze 15 was, toen begon ze met op te treden. En dat deed ze uh, onder begeleiding van haar vader. Die begeleide haar met de liedjes. En ze is later zangeres geworden van een groepje. En in 1972 trad ze voor het eerst op bij een concert in New York... waar ze samen optrad met niemand minder oh, dan George Benson. En uh, dat had al tot gevolg dat ze in 1975 met George Benson en Quincy Jones optrad... En een paar van haar liedjes... die ze daar tegenwoordig bracht... die verschenen op haar debuutalbum... en dat heette Everything Must Change. Nou, dat album is alleen... in de Verenigde Staten verschenen. En... Later kreeg ze in 1979 uh, grotere bekendheid toen ze mee mocht zingen... op de titelsong van het album Street Life van de Crusaders. En haar eigen commerciële doorbraak die kwam toen een jaar later... toen haar vierde album Now We May Begin uitkwam. De ballad One Day I'll Fly Away werd de nummer één hit. Onder meer in België, Nederland en Groot-Brittannië. En pas na dat succes werden haar eerdere albums ook in Europa uitgebracht. Nou, We gaan dan ook luisteren naar dat mooie nummer One Day I'll Fly Away. Genieten van mensen en Randy, gefeliciteerd met je verjaardag. Keus dolly onder de vleugeltjes van Randy Crawford ja mooi mensen ik heb het trouwens uh, ooit de eer gehad om er uh, persoonlijk te ontmoeten hoor oh, dus waar was dat uh, dat was in Amsterdam okay. uh, uh, ik woonde uh, toen bij de Nieuwmarkt ja. in de Korte Koningsstraat ja. en uh, dan had je op de wallen had je daar uh, club 26 ja dat klopt ja, daar ja. kon je uh, gokken. Hè? Dat was een goktent. Ja. Maar dat waren vier verdiepingen hoog. En uh, ja, als je binnenkwam, je zakte tot aan je enkels weg in, in, in het hoogpolig tapijt. Er was dan een club van uh, Frits. Uh, de wereld. de Fries. Nee, Jopie de Fries. Oh, de Fries. Ja, Jopie de Fries. En, ja, en Frissie. Zwarte Joop. Ja. ja. ja. En uh, kijk, weet je, als, als mijn toenmalige partner en ik een avondje even wilden stappen of even een uurtje weg, dan gingen we altijd daar naartoe. Want het drinken was gratis. Ja, dat klopt. Je eerste bingo kaart was gratis. Altijd gezellig. En dan. Er waren uh, uh, altijd hele goede artiesten die daarboven in een theater optraden. Nou, dat was onder andere een keer Randy Crawford. En dat liet ik me natuurlijk niet ontgaan. Dus ik ben daar toen heen gegaan. Ben ik lekker gaan zitten. Ja. En toen hebben we na haar optreden nog even gezellig zitten kletsen. Het ja. was een ontzettend lief mens. En niet de, de best hoor. Nee, zeker niet. Was de, maar ja, de, heel de, ster geworden. Er kwamen daar ook hele goede artiesten allemaal. Ja, het was heel leuk. Ja, een ja, leuk speertje ja, ja. was dat. En de Geweldig. gezegd om soms de binnenstad nog. Ja, heerlijk. Geweldig. Cabana, en we hebben meer van dat soort zaken gehad daar. En het was altijd leuk, altijd gezellig. Zeker, hè? Ja, ja, ja. En, en, lekker, en lekker goedkoop. Heel lekker goedkoop. <laughs> we gaan naar um, Bon Jovi, een bed of roses. Still in my bed As I dream about movies They won't make up me when I'm dead With an ironclad fist I wake up French kiss in the morning While some marching band Keeps a own beat in my head While we're talking Bye. Losing yeah.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 Bon Jovi, Pet of roosters. je uh, het een mededeel. Red je het in de komende drie minuten? Zo ja, zeker ja, zeker okay, Dolly. Ja, wel. Oké, zeker. Ja, want um, lieve mensen, als je op zoek bent naar een baan... of een andere baan, dat kan natuurlijk ook... dan is het misschien raadzaam om 3 maart even in je agenda te zetten. Want 3 maart is er in Zandvoort een banenmarkt in de blauwe tram. En daar zullen ongeveer 25 werkgevers in de sectoren... techniek, bouw, transport en logistiek... Detailhandel, Groen en Zorg zich presenteren aan werkzoekenden uit de regio. Aanmelden is niet verplicht, er is een vrije inloop. En uh, zij zijn daar aanwezig van twee uur s middags tot vijf uur s middags. En zoals ik al zei, op dinsdag 3 maart. Je kunt ze vinden in de Blauwe Tram aan de Louis-Davids Carré 1 in Zandvoort. Mocht je nog vragen hebben of wil je wat meer informatie, dan uh, kun je een e-mail sturen naar Info Nou, en daar komt wat: W.S.P.Z.K.Langei.nl. Dus Info Apenstaartje, en anders kun je natuurlijk ook eventjes kijken... bij de site van de Blauwe Tram. Daar zal het ook ongetwijfeld vermeld staan. Dank Succes! Je wel. Dank je wel, Dolly. En uh, een kort nummertje nog... want tot het nieuws van 1 uur hebben we weer een uh, dust in de wind. Mm -hmm.